een Klomp met het NOS-journaal. Vier van de vijf mensen die gewond zijn geraakt bij de steekpartij in het centrum van Amsterdam komen uit het buitenland. Onder de gewonden zijn een Amerikaanse man en vrouw van in de zestig, een vrouw van 73 uit België en een man van 26 uit Polen. En ook een vrouw van 19 uit Amsterdam raakte gewond. De politie denkt dat de slachtoffers willekeurig zijn neergestoken. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte raakte ook gewond. Over zijn identiteit is nog niks bekend. Hij werd met hulp van een omstander opgepakt. De Nederlandse economie kan honderden miljoenen mislopen door de extra heffingen die president Trump wil invoeren op Europese auto's. Dat heeft ING berekend. Nederland maakt zelf geen auto's meer, maar is wel de grootste toeleverancier voor de Duitse auto-industrie. Trump komt met heffingen van 25% op de import van auto's en onderdelen. Daarmee wordt het voor Amerikanen duurder om een Europese auto te kopen. Het is nog afwachten welke tegenmaatregelen de Europese Unie gaat nemen. Premier Netanyahu heeft een zwaar omstreden wet over juridische hervormingen door het Israëlische parlement weten te loodsen. Met die wet krijgt de Israëlische regering invloed op de benoeming van rechters en wordt de macht van het Hoge Rechtshof ingeperkt. Voorstanders spreken van een historische overwinning en tegenstanders van een juridische koep. De oppositie zegt dat de wetswijziging ze aan te vechten maar er zijn vanochtend al verschillende bezwaren ingediend bij het Hoge Rechtshof. De deal tussen de VS en Oekraïne lijkt nog lang niet rond. Daarbij zou de VS mogen profiteren van zeldzame grondstoffen in Oekraïne in ruil voor militaire steun. En president Zelensky zei na de Oekraïnetop in Parijs dat de VS de voorwaarden voor de deal constant verandert. Volgens Zelensky bestuderen advocaten nu verschillende versies. En hij zei ook dat hij bereid is om naar Washington te gaan als er een duidelijke overeenkomst is.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 ...is zonder een reden, want Baron C, die uh, oorspronkelijk gepland stond op 17 april, die komen niet. En toen uh, moest er even snel geschakeld worden en uh, er was iemand die zijn vinger had opgestoken, dat was Heimat. En die zegt, nou dan kom ik wel op de 17 april, dus uh, die uh, gaat dus komen. En de, dit was de single uh, die hij daarbij heeft uitgebracht. Het nummer dat heet Don't Run Away. Voor die mensen die op een gegeven moment denken van... Hé, zit er geen jaarbuis op? Nee, er zit geen jaarbuis. We hebben alles even gecomprimeerd in één uur. Zijn we ook vroeg klaar? Dan wordt het geen nachtwerk. Nee, dan zijn we gewoon denk ik om tien voor half elf zijn we gewoon allemaal thuis. Dus dat is een beetje het streven denk ik. Um, dit uh, was dus het begin uh, van uur nummer drie. En we gaan uh, ook vrolijk verder, want er is nog genoeg in dit uur uh, te beluisteren... als het gaat om de radio, want het is nu weer gewoon radio. Uh, een van de dingen die ik uh, moet bespreken... en dat is met name uh, mijzelf aangaande... want het is een beetje een, uh, een rare periode. Er is een band die op een gegeven moment uh, zijn vinger had opgestoken... Uh, ja, wij hebben een single die we, die we uitbrengen. Uh, ga je er nog wat mee doen? Ja. Maar dan moet ik even weten welke datum is. Ja, Hebben ze dat gemaild? Heb ik eroverheen zitten kijken? Ik ben ook met heel veel andere zaken bezig. Ga ik je niet mee lastigvallen? En op een gegeven moment was dat dus gewoon in ongereden geraakt. Er moet dan nog een, een artikel ergens komen. Gisteren zou ik nog een interview met deze mensen doen. Is er ook allemaal bij ingeschoten? En het is allemaal mijn schuld want ja, ze zijn eigenlijk het kind van de rekening maar ze verdienen het niet uh, het is een band die uh, min of meer bij elkaar is gekomen bij de opleiding Pakt Amsterdam, want daar is het uh, ontstaan uh, de band komt uit nou ja, dezelfde streek waar bijvoorbeeld uh, ook Engel en Jesper Huisman uh, vandaan komen uit die richting, maar meer uit hier uw Waard en Alkmaar, in die richting moet je het zoeken Schagen zelfs ook nog en één uithalen. Dat, uh, dat maakt het toch wel een uh, duidelijke Noord-Hollandse band. En de band heet Staged. En hun eerste single is Into the Deep End. En die ga je nu horen. To een beetje aan de wijze woorden van mijn uh, overleden moeder in dit opzicht. Het kwaad vernietigt zichzelf wel. Nou, dat schijnt het ook wel een beetje, die kant gaat het ook wel een beetje op heb ik het idee. Dit gaat over de doorgang van de Amerikaanse droom. Een paar weken geleden zag ik nog een uh, muzikale vriend uh, van mij uh, voorbij uh, zien komen. Die zei op een gegeven moment de Maga Clan. Ik zat te denken, wat is de Maga Clan? Maar het, uh, dat staat voor de Make America Great Again claim. Dat uh, is zo'n beetje het uh, verhaal. Uh, want uh, daar heeft Talks Make Do uh, een nummer over gemaakt. En dat nummer dat komt morgen uit. Het nummer heet Staged. Nou, dan weet je al genoeg. Staged hoor je daarvoor met Into the Deep. Dat is dus niet staged, maar staged. Uh, dat heeft iets met podium uh, te maken. En uh, daar heb ik net al de, de introductie van gegeven hoe dat gewerkt heeft. Er staat ook een heel verhaal... Uh, inmiddels bij 3 voor 12 Noord-Holland... op de website als het gaat om hun nieuwe single... Into the Deep. En die hebben ze afgelopen week... hebben ze die uitgebracht. En ik heb hem eigenlijk beloofd. Maar dan moet je een belofte natuurlijk wel inlossen... Jaap Koper. En dat had je even niet gedaan. Dus uh, ik heb de hand in eigen boezem moeten steken... en door het stof moeten gaan voor... Opkomende muzikanten en dat is bij deze dan ook gebeurd. Uh, ze zijn te horen geweest en ze zullen nog meer van zich laten horen D dit jaar nog. Hebben ze al snode plannen om een tweede single uit te gaan brengen. Wie ook een EP heeft uitgebracht, dat is deze dame en ze heeft het al eerder meegedaan aan de Rob Arcnawoord. Ja, daar komen ze toch wel een beetje vandaan. Daisy Bellis. So quiet Vorige week ten doop gehouden deze nieuwe single van Black Operator, Rolling. Amsterdams Alkmaarse band en ze zijn weer helemaal terug van weg geweest. Daarvoor hoorde je trouwens Daisy Bellas en dit is Hunk It's met Tommy. van uh, Zeg, jij had toch Engel? Ja, die is uh, ook inderdaad uh, geweest. Maar we hebben het uh, allemaal tot één uur beperkt. Tussen uh, acht en negen was het uh, allemaal te horen geweest. Dus je zult nu, als je dit allemaal terug wil horen, uh, moeten luisteren. Of het allemaal terug horen via de, via de website uh, deze uitzending... Uh, dat waren de Gumbo Kings. Met uh, Night All Night Long. Komt van Hotel Belvedere. En het nummer uh, wat je daarvoor hoorde was Hunk met Tommy. Uh, we gaan weer vrolijk verder. Want dit is Isogram. Of Isogram. En Heavy on the Soul. Komt hij uit? Uh, de nieuwe Linde is dit met Thousand Pieces en zij is hier ook uh, ooit uh, geweest. En over Isogram of Isogram, hoe je het uh, noemen wilt, uh, Heavy on the Soul. Die jongens, die gaan uh, ook binnen afzienbare tijd met een EP komen en die uh, zullen ze ten doop houden in podium Victorie. We gaan een beetje naar het einde toe en ja. Dan is het toch uh, een beetje een soort van Volendams kwartier aan het uh, worden. Want dit is Lorem Ipsum. to think of all Het is de geboorte van de Wierook Rock. En dat is uit Volendam afkomstig. Katmandu heet de nieuwe band. En je hebt ze al kunnen horen bij collega Roy de Smet. Op de maandagavond in het programma. Roy draait door bij de LOVE, Want daar werd hij ten doop gehouden. Different Life heette dat nummer. Daarvoor hoorde je um, Company 23 met Down in the West. En daarvoor Lorem Ipsum. Nou, dan hebben we nog uh, genoeg tijd uh, over om nog een nummer uit uh, het Volendamse te draaien. Tegenwoordig resideert hij in Rotterdam. Maar hij komt toch echt uit Volendam. P.M. Bond. Want hij is bezig met nieuw materiaal. Maar dit is nog van het album The End of Something. Of In Our Time. Dat is het. En het nummer heet Battler. around the track. My hands are scraped with sand and cinder. De Battler was dat van PM Bond. Het komt dus niet van die End of Something. Maar In Our Time, The End of Something staat wel op In Our Time. Ik haalde dus twee dingen door elkaar. En de Battler, ja, die doet een beetje denken aan uh, wat Beatle-achtige elementen. En dat verbaast PM Bond ook niet in dat opzicht. Uh, bovendien uh, heb ik al stiekem al wat voorwerk van het nieuwe materiaal wat hij aan het maken is, heb ik al kunnen beluisteren. En ik moet zeggen, het is best wel een beetje optimistisch in, in dat opzicht. Um, aan alles komt een eind wat betreft de de-editie van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van maart. Van deze 27e maart. En de laatste die uh, gedraaid wordt, dat is uh, van Alaska. We begonnen ermee en we eindigen ermee. En dat heeft alles te maken met het feit dat ze dus bezig zijn met een vierde album. En dat vierde album, dat zal nog wel even op zich laten wachten. Maar ze zijn ermee bezig in ieder geval. Dus uh, ze bestaan nog. Ik zeg tot volgende week. Dag. Het nummer heet Bordjes.